Uh, het was vroeger zo, deze molen stond dus helemaal vrij in de polder. En je kon enkel maar met een bootje hier komen. Ja. Ja, dat hield dan dus in dat er eigenlijk niemand kwam. Vroeger waren er nog niet zoveel uh, sloepen en andere bootjes. Uh, en alsof... dat is het nee wel, nee. Dat zou wel andere dingen doen. Exact. Dus, uh, ja. Die uh, boer die uh, deze molen toen had, die uh, kwam s ochtends en die spande hem in, die liet hem uh, draaien. En die kwam s'avonds weer uh, langs en die spande hem weer uit. En dan was het klaar. En daar kwam verder niemand bij. Langskijken, natuurlijk. Hij maalt de polder. Hij uh... ja, had het water op een bepaald niveau. Dat is wel de bedoeling, hè? ja. Het is misschien wel ook leuk om te vertellen dat vroeger. Uh, uh, die molens die waren zelden dus in eigendom bij een boer of bij de molenaar. Die, uh, het was meestal dus de polder. En dat, en dat waren dus de rijke boeren. Die lieten met z'n allen dan dus voor hun polder een molen bouwen. Dat was in die tijd natuurlijk een vrij uh, dure grap. En uh, men zette daar vaak een knecht op, die dan eigenlijk hetzelfde als deze boer waar ik het net over had, die kwam s ochtends die spannen hem in en die ging werken op het land. En die spannen hem s'avonds weer uit. Je hebt er geen dagvaart aan. Wel, nee. nee. Nou hield men vroeger dan uit, uiteraard wel vanaf de boerderij of vanaf het land hield men het weer in de gaten. Dat was wel een, uiteraard uh, zinvol. Maar eigenlijk was er dus geen molenaar. Nee, deze was later bij deze niet. Bij deze niet. Dat, denk je dat het, uh, omdat het een kleine was, of denk je dat, dat andere poldermolens wel molenaars hebben gehad? Of, uh? ja, ja, die hadden, dus wat ik net zei, die hadden oftens een knecht van een van de boeren die het, die het ergens bij deed. Maar in de wat grotere molens, daar woonde dan dus wel een aparte molenaar met vrouwen en dus soms heel veel kinderen. En uh, ja, die kreeg dan ook dus uh, loon van die boeren. Daar kon hij meestal niet van leven, dus dat was een beetje een karige zaak. Uh, wat men dan dus deed. Uh, men ving vis, gewoon dus in de sloot. Uh, en, ik weet niet of ik het goed zeg, maar uh, van de polderkant uh, kwam dus paling. Die werd naar de molen toe getrokken eigenlijk. Dus je hoefde één maar een fuik in de ingang te doen waar dus het water aanstroomde. Dan kon je dus gewoon paling vangen. En van de andere kant. Nogmaals, ik hoop dat ik het goed zeg, snoeken die varen juist dus tegen de stroom in. Dus die kwamen van de andere kant, dus dan had men ook weer een speciale snoekenvuik, en die pakte het dan van de andere kant. En dat ja, dat gaf dan dus wat extra inkomen. Het was wel een beetje armoe als je het over uh, poldermolens hebt, het was geen uh, vetpot. Je ja, hadden minder inkomsten dan bijvoorbeeld een graanmolen of, uh, ja, zeker. of een zaagmolen. Ja, ja, ja, ja, het was vaak dat een, een graanmolen wat vaker gewoon in handen was, in eigendom was van de molenaar. Die stond zeg maar dus ook in een hoger aanzien. Poldermolenaars, dat was echt het laatste van het laatste, <laughs> als ik het zo mag zeggen. En dan had je dus de graanmolenaars die waren hoger in... Uh, aanzien en de, ja, de houtzagers en dergelijke. Dat, ja, dat, was, dat was ook meer een vakwerk in die zin dat kijk als deze molen eenmaal draait en hij maalt, dan, ja, dan is het klaar verder. Terwijl bij een graanmolen of bij een zaagmolen als de molen draait dan pas gaat het werken beginnen. En dan moet je dus bij, dat, bij die korenmolen moet je dus kijken of het meel wel uh, ge, ja, van de juiste. zo'n korenmolen heb je veel minder werk nodig. Ja niks eigenlijk. Als hij eenmaal inderdaad draait draait hij. Maar, dan, moet je dus, dan moet je dus nog wel het weer in de gaten houden. Maar, uh, ja, maar bij, een, uh, bij een houtzaagmolen is ook een aardig voorbeeld. Moet je heel veel van hout weten. Wat voor soorten stammen krijg je aangeleverd. En hoe moet je die zagen? En wat voor planken moet je hebben. En de plankdikte en zo. Ja, enzo. Daar spelen hele andere dingen. Uh, omdat de molen gewoon dus een ander soort werk doet. Dus ja, het, uh, qua moeilijkheidsgraad, laat ik het zomaar noemen, is dus een poldermolen wel het simpelste wat er is. Ja.